Pinocchio en het poppentheater Pinocchio zou de volgende dag al naar school gaan. Maar om te leren lezen en schrijven had hij een taalboek nodig. En de houtsnijder was zo arm dat hij geen geld had om zo'n boek voor Pinocchio te kopen. Hij keek in al zijn zakken en in een oud roestig blik op zijn werkbank. Maar nergens kon hij geld vinden. Met een diepe zucht trok Geppetto zijn jas aan en liep naar de deur. Uh, wacht hier op me, Pinocchio, zei hij en verdween om de hoek van de straat. Een paar minuten later kwam Geppetto terug met een taalboek, maar zonder jas. Die had hij voor het taalboek geruild. Pinocchio bedankte de houtsnijder en ging op weg naar school. Onderweg dacht hij aan wat hij zijn vader had beloofd. Ik zal heel goed mijn best doen, zei hij tegen zichzelf. Vandaag leer ik lezen en morgen leer ik schrijven. Overmorgen leer ik rekenen. Dan ben ik heel geleerd en kan ik een heleboel geld verdienen. Dan ga ik een nieuwe jas voor mijn vader kopen. Opeens hoorde Pinocchio in de verte het geluid van trommels en trompetten. Hij liep op het geluid af en zag een grote tent. Voor de tent stond een bord met daarop in grote kleurige letters geschreven... POPPENTHEATER. Bij de ingang van de tent stond een man op een trommel te slaan om de voorstelling aan te kondigen. Grote groepen mensen liepen de tent in. Pinocchio vergat helemaal dat hij naar school moest en vroeg aan de man met de trommel. Hoeveel kost het om naar binnen te mogen? Voor zo'n kleine kerel als jij kost het maar een stuiver, zei de man. Pinocchio verkocht zijn taalboek voor een stuiver aan een straatkoopman, kocht een kaartje en ging naar binnen. Binnen stonden een paar poppen op het toneel. Pinocchio zag Harlekijn en Jan Klaassen. Die maakten ruzie en sloegen elkaar met grote stokken. Het publiek had grote pret. Opeens zag Jan Klaassen Pinocchio in de zaal zitten. Daar zit een broertje van ons, riep hij. Kom op het toneel en speel met ons mee. Pinocchio liep het toneel op en alle andere poppen kwamen van achter de gordijnen tevoorschijn om hem te begroeten. Ze omhelsden hem, kusten hem en tilden hem op hun schouders. Het publiek vond dat helemaal niet leuk. Ze riepen, boe en ga door met de voorstelling en we willen ons geld terug. Opeens werd het muis stil. De baas van het poppentheater, een boos kijkende reus van een man, was het toneel opgelopen. Zijn naam was Vuurvreter en hij had een lange zwarte baard en ogen als gloeiende kolen. In zijn hand had hij een zweep die gemaakt was van slangen en vossenstaarten. Wat doe jij op mijn toneel? bulderde hij en hij pakte Pinocchio beet en gooide hem in een mand waar de houtblokken in zaten. Na de voorstelling zei vuurvreter tegen Jan Klaassen Gooi die pop in het vuur, dan kan ik het vlees voor mijn avondeten braden Pinocchio dacht dat het met hem gedaan was en hij riep hard om hulp Harlekijn ging naar de reus en smeekte Alsjeblieft vuurvreter, laat Pinocchio leven, hij is nog veel te jong om dood te gaan De reus keek heel lang naar Pinocchio en plotseling niesde hij dit betekende dat hij medelijden met Pinocchio begon te krijgen. Uh, goed dan, laat hem gaan, zei vuurvreder. Gooi in plaats van hem Harlekijn op het vuur, want mijn vlees moet toch gebraden worden. Arme Harlekijn, hij had het leven van Pinocchio gered en nu moest hij zelf sterven. Twee poppensoldaten pakten Harlekijn vast en sleepten hem naar het vuur. Pinocchio ging op zijn knieën voor de reus zitten en zei... Alsjeblieft, heb medelijden, meneer Vuurvreter. Harlekijn heeft toch niemand kwaad gedaan? Nee, dat is ook zo. Maar ik moet een vuur hebben om mijn vlees te braden, zei de reus. Ik wil niet dat Harlekijn voor mij moet sterven, zei Pinocchio. Soldaten, laat hem los en gooi mij maar in het vuur. Alle poppen begonnen te huilen. Wat was die Pinocchio een moedige lieve jongen. Plotseling begon vuurvreter opnieuw te niezen. Hij nieste één keer, twee keer, drie keer. En daarna tilde hij Pinocchio op. "Je bent een brave jongen," zei hij. "Ik zal hartelijk hem vrijlaten en dan zal ik voor deze ene keer geen vlees eten." Vuurvreter zette Pinocchio op zijn knie. ...en vroeg hem waar hij vandaan kwam en wie zijn vader was. En toen hij hoorde dat Geppetto heel arm was... ...begon hij opnieuw te niezen en hij zei... Hier zijn vijf goudstukken Pinocchio. Geef ze aan je vader en zeg hem dat hij voortaan beter op je moet passen. En ga nu maar gauw naar huis, voordat ik me bedenk. Pinocchio nam afscheid van iedereen en liep naar buiten. Hij was heel erg blij... Want nu kon hij niet alleen een nieuw taalboek, maar ook een nieuwe jas voor Geppetto kopen. Hij liep door de straten en floot een vrolijk deuntje. Bij elke stap gooide hij een gouden muntstuk in de lucht en ving het weer op. Pinocchio dacht eraan hoe blij Geppetto met het geld zou zijn. Maar hij wist toen nog niet dat het een hele tijd zou duren voordat hij de houtsnijder terug zou zien. Want even verderop stonden twee dieren. Meneer Vos met een groot verband om zijn rechtervoet... en meneer Kat die een zonnebril op had... en op zijn borst een bord droeg waar blind op stond. De Vos leunde op de schouder van de Kat... en vertelde hem hoe hij moest lopen. Goedemiddag meneer Vos, antwoordde Pinocchio beleefd... terwijl hij het goudstuk in de lucht gooide... De gouden munt glinsterde in het zonlicht. Even leek het of de gewonde poot van de vos bewoog en of de blinde ogen van de kat opengingen. De vos en de kat liepen met Pinocchio mee. En wat heb jij, een hoop geld? zei de vos. En mag ik vragen wat je daarmee gaat doen? Eerst ga ik een nieuwe jas voor mijn vader kopen, antwoordde Pinocchio. En daarna koop ik een taalboek. Ik ga namelijk naar school, want ik wil een flinke jongen worden. Oh, mijn beste jongen, zei de vos. Doe dat toch niet? Kijk maar naar mij. Ik heb jarenlang geprobeerd te leren schrijven. En nu kan ik mijn rechtervoet niet meer gebruiken. En kijk ook eens naar mij, zei de kat. Ik heb jarenlang geprobeerd te leren lezen. En nu ben ik blind geworden. Op dat ogenblik riep een merel die in een heg zat naar Pinocchio. Pinocchio, luister niet naar die slechte rikken. Het is niet. De kat sprong op de vogel af, pakte een beet en slokte hem in één hap op. Meer zijn lastige dieren, zei de kat en likte zijn lippen af. Een eindje verderop stond de vos opeens stil. En wat zou je ervan vinden als je twee keer zoveel geld had als nu? vroeg hij aan Pinocchio. Het is heel eenvoudig, zei de kat. En als je eenmaal weet hoe het gaat... kun je daarna van die tien goudstukken er weer twintig... en van die twintig weer veertig maken. Je kunt ook in één keer een heleboel tegelijk verdienen. Pinocchio luisterde met open mond. Het enige wat je dan moet doen, zei de kat... is het geld begraven in het veld van de wonderen. Daarna strooi je er een beetje zout op en je giet er wat water over. Dan moet je weggaan. En als je dan na twee uur terugkomt, vind je een boom vol glinsterende gouden munten. Pinocchio dacht niet meer aan zijn vader en aan school. Hij kon alleen nog maar denken aan het veld van de wonderen. En meneer Vos en meneer Kat wilden hem de weg wel wijzen.